Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De meldingen van stormschade stromen binnen bij verzekeraars. Want storm Younis heeft voor flink wat schade gezorgd. Dakpannen vlogen in het rond, bomen vielen op auto's en schuttingen sneuvelden door de harde windstoten. In totaal zijn er al 8500 meldingen gedaan. Op verschillende plekken zitten mensen zonder water vanwege kapotte waterleidingen. En door de stormschade rijden er nog altijd weinig treinen. Verslaggever Denny Simons op Utrecht Centraal. Ik overdrijf echt niet, maar achter elke rit staat rijd niet of cancelt. Ik zie echt geen andere rit waarbij iets anders staat. En als ik nu om me heen kijk, dan lijkt het een beetje op dat Utrecht Centraal... s'nachts naar het uitgaan als er nog een paar mensen verdwaald hier rondlopen. Volgens DNS gaan er vanmiddag weer treinen rijden. Het gaat alleen langer duren om ergens te komen. Rusland blijft praten met Oekraïne. Dat is de oproep van de NAVO. These are dangerous days for Europe. We do not know what will happen, but the risk for conflict is real. Westerse landen zijn bang dat Rusland Oekraïne binnenvalt. De oefeningen aan de grens worden ook serieuzer. Volgens Amerika gaan de Russen de komende dagen en weken binnenvallen. Zeven jongens zijn opgepakt nadat een andere jongen van 18 werd neergeschoten. Het gebeurde in een huis vanochtend in Zwarte Waal in Zuid-Holland. Waarschijnlijk was daar een feestje. Wie waarom schoot is onduidelijk. De politie kijkt nu of een van de verdachten de schutter was. De neergeschoten jongen ligt in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.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 Nee, dat is niks aan de hand toch. Dat valt reuze aan mij, kunnen we water hebben. Ja, het zit toch anders. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Hoe lang de reparatie gaat duren, is ook nog niet duidelijk. Het weer dan. Het zonnetje schijnt op veel plekken, maar vanmiddag schuiven de wolken er weer voor. Je hebt kans op regen. Het is een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 Gedetineerd was in de Scheveningse strafgevangenis op beschuldigingen van anti-Duitse provocatie. En daar werden hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn hartpalen dan ook onthouden. En Teddy Schaak wist met list moeten te bereiken dat ze haar vrienden konden zoeken. En zij smokkelde medicijnen naar binnen en redde daarmee mogelijk zijn leven. En tijdens de oorlog verslechterde Derby's gezondheid. Luttere tijd dat Teddy Schaak de liefdesrelatie met hem verbrak, stierf Derby op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval en werd begraven op de Oud-Eik-Duinen. en Duinen. U hoort hem de nu, Willi Durby, als het zondag is. In het feest is zo geen toe, staat er geschreven. Zo geen brood verdienen, vrouw en man. Vandaar is het zo vochtig heel leven Al weten we op je nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan fregassen. De Indieshoek die heeft geen minuutje vrij. Tromperen bij klaar Jassen, een derde hoofd die tot de loterij. hele week is een draf, is de mens daar klaar. Maar Tot elk zit vrij en blij, zetten wij al de zorg van heel de week opzij. Wij gaan naar buiten dan naar zee of heide. Zondag de zonnetje brengt een verstein. Ja, als het zondag is, arbeid voor rust weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht, van voor fabriek door, toe. Zijden we blijden, volen of vrij en fris.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 Voelt elk zich vrij en blij, zitten bij al de zorg, van heel de week op zee. Wij gaan naar buiten dan, naar de zee of heide, zonder de zonneschijn brengt een festijn. Ja, al de zondag is arbeid voor restje zwicht. Dan trekt er niet erin ten zondagse gezicht als voor fabrikantor zijn we blijden voor een onvrije pries wanneer het zondag is. Die niet spelen kon, die speelde eens een mop. Toen nam de componisten pen en schreef er woorden op. Het was een grill en anders niet op een servet geklat. Dit Die dwaasheid werd een slakerlied en nu zingt heel de stad Er is een uit een aardig liedje. Een nieuw slaker gaat op stap. En ieder zingt de fluit het melodietje en kent de woorden. Slageren gaat op stap Men zingt het thuis en op de straat Men zingt uit volle borst Soldaten lopen op de waad Voor vaderland en post Men zingt het in de bars van het plein En op de HBS En moeders leggen bij het refrein De baby's aan de ples Er is een slager uit Een aardig liedje Een lieve slaker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 Doen. En onze eerste zon Voel ik meer en meer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 Zuid-Afrikaanse liedje Bobbejaan klimt die berg en hoort hem nu Bobbejaans groepen met Bella Bella Donna. Hoor ze niet, hoor ze niet. Die het Hoor ze niet, schoor ze niet. Dat ze gaan Luister niet, luister niet. Luister maar mij. Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Bella, Donna. Bella, Bella, Mia. Ga met mij vanavond naar de kleine Osteria. Waar de Dan met jou alleen, waar de superhebben staan, dan zouden meer. Daar wil ik altijd hier. met jou alleen. Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella. Ga met mij vanavond naar de kleine ochtend.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 Chocolade, choco, choco, chocolade Choco, choco, chocolade Oh je koopt een heel enkel keertje fijne Choco, choco, chocolade Koop een stukje voor een vrouw Fijne chocolade, schoko, schoko, chocolade, koop een stukje voor mij neer. Ieder in Milano wacht op mijn soprano. Zing ik mijn lied verder, koop ik super. Al mijn fijne kleine stukjes chocolade, schoko, schoko, chocolade, chocolade. Ja, in heel Milano eten graag mijn choco, choco, chocolade.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 Van der Velden, Samen met Annie de Reuver en de Skymasters. Met Kijk eens in de Poppetjes van Mijn ogen. En daarvoor hoor je de Skymasters. Samen met Maria eh, Dieke. Met Chocolade. Zie je wel Zandvoort. Lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die wordt dan elke week weer beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En de volgende artiest is Antoon Man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 Met 120 jaar, staan we voor ieder geintje klaar. Niks is ons te mal, we komen overal. En als, en als er dan nou maar meisjes zijn, dan is het bal. bal.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 Prim soda tonic in een lichtstool zonic op het strand buu le ver Van de lucht een strakke blauwe van, het strand en meer omhoog. een hoop. Een meeuw verscheurt haar eigen keel en een dansorkest speelt La Folie. Er is zo veel te koop boven Draai en vol. Als zon dan van schreeven.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 Van schreeuwen. Maak me brun. Maak, maak me brun. We leven de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand voort, Via de lokale omroep.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 was je vond. Want dun is de mode. En daarvoor uh, Rita Rees en Tim Jacobs combo met Zon in Scheveningen. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe, geboren in Den Haag.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 De box is weg. Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden gezien? Wie heeft de sleutel van de toolbox gezien?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 Heeft de sleutel van de deur nog steeds gezien? Want de kaas is kapot, en dat ding is in ons land. De kastelein man doet de lichtknop en zij die er nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het mijn met in het donker, je hoort aan alle kanten heen heen. Wie heeft de sleutel van de tuur gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de sleutel van de wapen, gezien? Want de plaat is de en dat de wapen, in de En de mensen die daar woonden, aan de zij en overkant. Ik namen de die in over. over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 Nostalgie en melancholie. U luistert naar.